1 Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De moeder van de Armeense kinderen Lili en Hovik... verzet zich niet langer tegen hun uitzetting. Dat heeft voogdijinstelling NIDOS bekendgemaakt. Een medewerker van de organisatie is op dit moment in Armenië om te kijken waar de kinderen kunnen gaan wonen. De kinderen moeten uiterlijk aanstaande zaterdag Nederland verlaten hebben. nadat verschillende rechterlijke instanties hebben bepaald dat ze mogen worden uitgezet. Hun moeder vertrok al eerder naar Armenië en bracht Lily en Hobik onder op een geheim adres. Bij een grote politieactie in Almelo zijn vanochtend 13 mensen opgepakt. De gezamenlijke operatie van politie, justitie en de belastingdienst was gericht op een crimineel netwerk... dat zich bezighield met het telen en verhandelen van hennep, witwassen en bedreiging. Er werden invallen gedaan in twaalf woningen, zes garages en drie loodsen...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 Het weer er nog. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken. Tussendoor ook zon en het wordt 23 tot 27 graden. Later vanmiddag buien, soms met onweer en veel neerslag. Vanavond en vannacht bewolkt met nog af en toe een bui. Morgen weinig verandering, opnieuw wisselend bewolkt bij 22 tot 27 graden. En weer kans op forse buien, soms met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.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 Met nu ZFM Lunch. Ja, welkom terug bij het uh, tweede uur van ZF Zandvoort Luncht op deze prachtige woensdag. Of uh, dinsdag is het vandaag, hè. Nou, we gaan nog niet te hard gaan. Hé, hey, uh, ben je toe in je vijf minuten? Of, uh? Oh, jawel hoor. Huh? Jawel. Ga je het redden, denk je? Ja, dat ga ik wel redden. Ga je wel redden. Jo. Je lult het weer op. Goals. Ja. <laughs> ja, is jij voor jou natuurlijk allemaal nieuw. Nou, daar komt hij, hoor. Let op. Oh, Oké. Okay. Let op. De 5 minuten van Psychic. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik viel er zo een beetje in. Uh, omdat Web, uh, dus wegens familieomstandigheden, elders vertoeft. En uh, ik had eigenlijk geen idee waar ik het over moest hebben. Omdat mijn uh, waarde collega's uh, allemaal zo hun eigen dingetjes hebben. Ik dacht, ja, hoe moet ik dat nou invullen? En toen dacht ik van, goh, we deden altijd een stukje cabaret. Dus daar heb ik dan maar voor gekozen. En ik heb van een cabaretgroep iets gekozen. Uh, wel een favoriet, moet ik zeggen. En dat is Purper. Van Purper 100. En dat is uh, het programma wat ze nog samen met jou Brink deden. En nog geen jaar later zou hij overlijden. En dit is het verschrikkelijk mooie en ontroerende Moenie weggaan, niet. Weg gaan, niet. Jij moet lief vergeet, maar jij moet net onthouden, Verbij is verbij, Wis uit die tijd van misverstand en die tijd verspil, die aanhoud probeert. om te vergeten van die weg aan tijd, gisteren het gebeur. Moet niet weg gaan nieuw, moet niet weg gaan nieuw, moet niet weg gaan nieuw. Moet niet weggaan niet, Moet niet, weg gaan, niet Maar ik beloof jou nou Gepadelde dam Juwelen van leen Want zo wordt ons één. Ik zal die aarde verschuiven, Tot lang na mijn dood Met glans jou bekleen En in gouden licht oh, Ik geef jou een rij we waren liefde regeer, zoals die liefde ons leert, in ons klein koninkrijk. Moe niet weg niet, moe niet weg niet, moe niet weg gaan niet, moe niet weg moet niet. Weg Kom luister naar mij, in het elke dagtaal, vertel ik, verjaal een liefdesverhaal. liefdesverhaal Twee mensen lief Twee, mensen lief. Twee harten versmetten Eén liefde ontvlamt, Een tweede keer Ik vertel een verhaal Van een koning zijn dood. Hij van zijn liefde Want weggaan is dood Moet niet niet Moet niet niet, Moet niet hoe niet echt Het niet Heb jij al gezien hoe een verhaal Dat afgeleefd lijkt aan die brand kan slaan Ik denk dit is waar, veld veldbrand dat brand Maak rijker die hoes, is een zomersjaar. En komt die nog, verhelder die lucht is die rooi en die blauw, en die ons geen trouw. Moet niet weg aan nie. moet niet weg niet moet niet weg aan nie. moet niet weg Zo nie. nie nie. so ben ik blij na horen. ik huil in meer niet, nie. ik praat niet Is leeg, is leeg zonder jou. Maak mij die skaduwen van jouw schaduw, maak mij die echo van die woorden uit jouw mond, van jouw voetstap op die grond. Moet niet weggaan, niet, moet niet weggaan, niet, moet niet weggaan. De Radio Star, een uh, liedje van de Buggles. En uh, ja, ook weer van die, uit, die, uit die hele leuke lijst van uh, One Hit Wonders. Want ook dit is de enige hit voor het stel geweest. En de, de twee toetsenisten die uh, hierbij zaten... Uh, die gingen later nog zelfs meespelen bij de band Yes. Dus uh, dan weet je dat ook weer. De uh, Buggles dus. En Video Killed the Radio Star. Ik heb de originele LP nog. Dus trouwens best een hele goede LP. Uit de jaren tachtig. De Buggles. Dus uit de lijst One Hit Wonders... Oké, okay, um, als ik het goed heb, en waarom zou ik het niet goed hebben, krijgen we zometeen natuurlijk een artiest in het licht, maar we krijgen nog eerst even een klein flartje van de video die de radioster. Nou, dat is bij ons niet gelukt. We zitten nog steeds voor de radio, ik wil niet zeggen dat we sterren zijn, maar uh, zitten we zitten nog wel. <lacht> Nou, ik word echt niet gefilterd door een video. Nee. Hallo. Trouwens, oh. überhaupt de radio niet. Want de radio is nog altijd actueler dan de televisie. Vooral... En sneller. En sneller. Maar, ja, precies. Maar. Goed. Maar ik wou net zeggen van... Ja, toen dit nog even prachtig kwam. Uh, artiest in het licht. Artiest in het licht. Bram Vermeulen.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 Is weer net als vroeger in de wasbak. slapen doe ik met mijn kleren aan. Wat een bestaan, wat een luizen leven. Het kan iets stuk, wat een geluk, rode wijn.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 Met vuile glazen Het kan alleen maar Beter gaan Wie heeft een meubels Of gordijnen nodig Ik begin Van vooraf aan Wat een bestaan Wat een luize leven Het kan niet sturen. Wat een geluk. you need it Ja. ja, geboren als uh, Abraham Gerrit Vermeulen in Den Haag op 13 oktober 1946. En hij overleed uh, op deze datum, 4 september uh, 2004, uh, in San D'Amazio in Italië. Nederlands zanger, componist, cabaretier, volleyballer en... Een zeer veelzijdig man die uh, uh, toen hij 16 werd, werd uh, ontdekt uh, als uh, volleybalspeler. En in de jaren 60 53 interland speelde voor het Nederlandse team. Oh. Er zijn niet zoveel mensen die dat weten, denk ik. Nee, dat wist ik inderdaad niet. Uh, hij heeft uh, psychologie gestudeerd in Amsterdam. En uh, tijdens de studie ontmoette hij Freek de Jonge en Johan en uh, ja, uh, de mensen die hem kennen, die weten dat hij, uh, toen hij stopte met zijn volleybalcarrière, dus samen met uh, Freek, Nederlands Hoop in Bange Dagen oprichtte. En uh, ja, daarvan zijn er zo verschrikkelijk veel uh, opnames en uh, uh, tegenwoordig cd's, dvd's en dergelijke nog van te verkrijgen. Als u erin geïnteresseerd bent, bekijk het. Maar de man was daarnaast een uh, begnadigd schrijver en ook een zeer begnadigd schilder. Ja, multitalent. Ja, multitalent. En ook weer veel te vroeg overleden. Ja. En u hoorden twee mooie liedjes van hem, namelijk rode wijn, wat ik persoonlijk erg goed vind. Ja. rode wijn. En daarna, uh, nou ja, politici, u kunt het dus aantrekken. Politiek. Ik hoor niets Ja, en niets Rode Wijn. Uh, dat album waar dat op stond... werd trouwens geproduceerd door Brouwer Wijn en Groot. Ja. ja. Dat is ook alweer heel mooi. Twee supertalenten bij elkaar. Bij elkaar. Goed. En dan ha. krijg je iets heel moois. Ja, dan krijg je iets fantastisch. En ik heb weer een Van het wonder voor u. Hoe vind je die? Vanessa Carlton. A thousand Miles. Enige het die het meisje ooit gehad heeft. Maar het is wel een mooi liedje. Dat dan weer wel. Downtown, walking fast, face this path and I'm homebound Vanessa Carlton was dat. En het liedje heette A Thousand Miles. En het was een one-hit wonder. Ja, ook dat was. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. In de nacht van zondag op maandag... Uh was er een autobrand in de Louie pasteurstraat in Haarlem. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. Het vuur werd even rond vier uur ontdekt. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar de politie en brandweer sluiten de brandstichting niet uit. Er wordt dan ook een onderzoek ingesteld.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 stabiel. Agenten hebben na de melding van het ziekenhuis... uitgebreid onderzoek gedaan in de buurt. Tot op heden tast de politie nog compleet in het duister... wat er precies is gebeurd en roept dan ook getuigen op... om zich te melden bij politie en of een recherche. Een gewapende man heeft gistermiddag rond een uur of drie... een overval gepleegd uh, op het BP-tankstation... aan de weg in Haarlem... De verdachte bedreigde volgens een omstander het personeel... en vluchtte daarna op een bronfiets. Het is niet bekend uh, of en wat de man heeft buitengemaakt. gemaakt. Via Burgernet heeft de politie een signalement verspreid. Het gaat hier om een lichtgetinte man van 1,70 m. Hij droeg een zwart vest en een donkere broek. Wie de man ziet of uh, iets uh, heeft gezien... Uh, wordt verzocht om... Een, 112 of 0900 8844 te bellen. Het KNMI heeft vanmiddag en vanavond voor een groot deel van het land code geel afgegeven. In Noord-Holland worden vanaf een uur of drie zware regen- en onweersbuien verwacht. Het onstuimige weer houdt naar verwachting tot zeker middernacht aan. Het KNMI waarschuwt voor uh, blikseminslagen en adviseert daarom om open water en open gebieden te mijden... en niet onder bomen te schuilen. NH-weerman Jan Visser benadrukt dat het niet overal gaat regenen... maar dat de plaatselijke buien kunnen wel kunnen zorgen voor wateroverlast. Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 september... presenteren Sibrand en Martide tijd voor Max op tour vanuit het... Toeristische, standwoord Een kijktip voor onze luisteraars. Om het, uh, onze mooie plaats een keer van een andere kant te bekijken. Waar, waar zitten ze dan? Of staat dat er niet bij? Uh, op diverse locaties, maar oh. dat staat er niet bij. dat oh, staat er niet bij vermeldbaar. Nee. Oh, Oké. Okay. Nou, okay. even, even op de televisie uh, kijken, denk ik. Ja. Mochten we er nog dan aan te komen? Wordt het dan wordt wel we aangekondigd doen. waar ze precies zijn. Voor iedereen die per trein richting Haarle-Alkmaar uh, uh, reist. Uh, tussen Sandpoort Noord en Driehuis is een verstoring in de treindienst door een defecte trein. Het uh, was uh, bij het te persen gaan van dit bericht nog niet uh, bekend hoe lang dit zal duren. Uh, kijk dus even op uh, de app van de NS en of op internet... Uh, advies is gegeven om via Sloterdijk te reizen. Hou daarbij wel rekening met een langere reistijd. U kunt overigens ook de bus pakken naar Beverwijk. <laughs> en daar de trein verder pakken. Ook een optie. Kan ook nog. Ja. landen. Ben je ook langer onderweg? <laughs> ja, ben je ook iets. iets, iets. Paardenlanden kap momenteel momenteel veel bomen in Zandvoort met de iepziekte. ziekte De Iep ziekte is dodelijk en zeer besmettelijk uh, voor deze bomen. De warme en droge zomer van dit jaar maakt de bomen daar nog vatbaarder voor. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en water meer... waardoor de boom op korte termijn sterft. Er is geen behandeling voor... Om te voorkomen dat de bomen in de buurt ook ziek worden... laat de gemeente de zieke iepen zo snel mogelijk weghalen door spaarne landen. In 2018 zijn er inmiddels al 51 bomen gekapt met de iepziekte. En dat is twee keer zoveel als vorig jaar. De gekapte bomen worden vervangen door een resistente iep of een andere boomsoort. En de nieuwe bomen worden aangeplant tussen oktober en maart. Wanneer bewoners een zieke iep in hun eigen tuin hebben staan... of vermoeden dat deze ziek is... kunnen zij contact opnemen met spaarne Een boomspecialist komt dan kosteloos langs om de boom te inspecteren. Als er inderdaad sprake is van iepziekte, krijgt de boom een blauwe stip. En net als de gemeente zijn bewoners verplicht om de boom zo snel mogelijk te kappen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 Vanmiddag neemt de kans op buien toe en daarbij kan uh, uh, onweer voorkomen... en is er veel regenwater mogelijk in korte tijd. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar 23 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt... en het komt ook dan tot enkele regen- en onweersbuien. En opnieuw is er bij die buien kans op veel regenwater temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen is weinig wind en is de kans op een stevige regen en onweersbui opnieuw groot. De temperatuur stijgt ook morgen naar zo'n 23 graden. En door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Tot zover en uh, wat het weerbericht betreft dank aan Rico Schreuder. Verschrikkelijk oh, dat mooi. I Know You By Heart. Liedje van de Sidekick. En de Sidekick is even in de keuken. Dus ik kan, kan het niet... Hoort je dat? Moet je horen. Ja. Oké. Okay. Um. Oh. Dat is zo. So. Goh, wat snel. Ja, je was er al. Nou, dan zet ik hem even aan. Dan kan je nog even vertellen wat dit was. Dit prachtig. Dit was uh, Eva Cassidy yeah. met uh, I Know You By Heart. Ja. Yeah. Ja. prachtige zangeres. Veel te jong overleden. Geweldig. Oh, ik, wat een stem. Ze was, geloof ik, 33 dat ze overleed. Ja, ze was heel, heel jong. Lera. En maar... ze heeft ook nooit grote hits gehad. En toch? Ja. Ja, is ze heel bekend. Ja. En ja, heel... uh, wat mij vooral uh, bij deze zangeres, uh, wat ik zo mooi vind, is dat de zuiverheid van haar stem. Ja. Ze heeft, ook, ze heeft dan een hele mooie versie gedaan van Fields of Gold, onder andere van Sting. Hè? Ja, maar is de, ze heeft nog meer hele mooie versies van verschillende liedjes gemaakt. En ja, uh, ik denk dat ik toch, uh, als ik nog wat vaker in val, dat ik daar wel wat meer van laat horen. Nou, dat ja. vinden we wel heel erg leuk. Ja, mooi hè. Sorry, foutje. Dit moest ik hebben. City Life van Camel. Mooi. Een Engelse, zeg maar, prog-rockband. En uh, daar zou. Zo, ik weet niet of dat met dit nummer het geval is hoor, maar. Uh, het zou wel eens kunnen zijn dat daar ook een klein Nederlands tintje aan zit. Want Ton Scherpenzeel, de man die. Uh, de leider is van Kajak. heeft uh, ook regelmatig bij Camel meegespeeld. Als toetsenist. Dus. Maar of dat bij dit nummer het geval is, dat moet ik een schuldig blijven? In ieder geval, Camel dus. En het nummer dat heet City Life. Terwijl wij zitten te genieten van meer een broodje. Ja, Sandvoort luncht dit. Wij ook. <lacht> Zit Anne te, te puzzelen op wat zij u vanavond gaat voorzetten? Aan uh, nou, lekker die eten. puzzel is al klaar hoor. Oh, is al klaar. Oh. Ja. Het recept van de week: Oh. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Nou, ik ben benieuwd. Nou, dat wordt een uh, wilde rijst, een roerbak met parasolle. Dat is een vegetarisch gerecht en uh, niet getreurd vleesliefhebbers. Dat komt zo. Uh, het is een uh, gerecht voor vier personen... en de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. Snel klaar dus. U heeft hiervoor nodig... 300 gram wilde en witte rijst... 2 eetlepels olijfolie... 1 gesnipperde ui... 200 gram witte winterwortel in kleine blokjes... 300 gram gemengde paddenstoelen in stukjes gesneden... 2 teentjes knoflook, ook uh, gesneden en gesnipperd en 20 gram rucola grof gesneden. De bereiding gaat als volgt. Kook eerst de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking... en laat met de deksel op de pan uitstomen. Verwarm de olie in een wok en bak de ui en wortel op middelhoge stand. In circa 5 minuten lichtbruin. bruin. de paddenstoelen en de knoflook toe en roerbak nog enkele minuten... Breng dit op smaak met wat zout en peper. Schep er op het laatste moment de rijst en de rucola door en serveer direct in een schaal. Uh, dit is uh, ook heel lekker uh, met een plak gegratineerde geitenkaas... of wat gebakken spekjes voor de vleesliefhebbers. Ja. En uh, voor uh, het uh, Komende herfstseizoen kunt u de winterwortel ook vervangen door pompoen. Deze kan iets korter Want Dan wordt het erg pappig. Zo, dat was het. En hij staat inmiddels op Facebook op onze pagina Zandvoortlunch. En uh, voor degenen die mij als vriendje hebben... die kunnen hem op mijn eigen tijdlijn terugvinden. Zo is dat. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Moet lukken toch? Dan gaan we lukken, denk ik. Jij, bent een beetje, jij gaat al naar Halloween toe met je pompoen. Pompoen is een herfstgerecht. Oh, neemt u mij niet dadelijk. Oké, okay, nou, het recept staat dus op www.facebook.com schuine Dus doet u dat wel, hè? Als u CFM lunch doet, komt er niks. Nee. Zandvoortluncht, dat is het. Want we zitten beslot in Zandvoort. Jawel. Zo is dat. Vier decennia hits. Vier aan je vier. Zier. Nou, wat dat is, weet ik niet. En uh, wat blijkt nu? Ik ben gewoon vergeten om een plaat te laten zetten. <laughs> nou, dan doen we deze toch? Oh nee, dat kan helemaal niet dus een jingle. Nou, even gauw. <laughs> Gaat wel lekker, Janssen. Ja, nou ja. Wat kun je nog vandaag? Komt er dan. Nou, hup. Dan doen we die. Zo geboeit naar jouw recept te luisteren dat ik gewoon had om een nieuwe plaat in te gooien. Nou, wat is hip? Ach ja. Dit is het hip, voor de baby ben. Dit is het hip, voor de baby. Nat around en Cal me up on your telefoon. You want me to check you. A ride. this is and put baby. Did it hit and put it, baby? Did it hit and put baby now? And messed around and fell in love. Will you call me up on your telephone? talk to me for a long, long time. You want me to come right over? Van John Lee Hooker samen met uh, Ray Cooder. En dat is wel lekker. Goed, ik heb nog één plaatje voor u. En dan uh, zit het er voor ons alweer op. Dit is uh, Robert Palmer. En dat is de laatste voor vandaag. Johnny Mary. I'm scared that he'll be caught without a say vandaag? Ja, het zit er alweer op. Ja, het gaat toch wel weer sneller. hè? Ja, gaat snel, hè? Vind je? Ja. Niet? ja. Maar als je pret hebt, gaat het altijd snel. Ja. ja, time fly. Als je, als je fun hebt. Nou, nou, dat hadden we wel, toch? Va uh, maar Ansela haar stemgeluid, dames en heren, dat hoeft u niet lang te missen. Want vanavond, om 8 uur, dan gaat zij Zandvoort weer teisteren met een puist herrie. Ja. Yep. <laughs> wordt een hele bijzondere uitzending. Ja, hè. He. Je, uh, je, je pikt de vinyljaren over, als ik het zo... Uh, ja, ja een hele bijzondere. Want uh, de uh, aflevering vanavond staat uh, geheel in het teken van vinyl. ja. Ja. We worden drie bands, uitsluitend uh, van vinyl gedraaid. Ja. en drie fantastische albums dus. Ja. Genieten. En uh, dat zijn Iron Maiden en Within Temptation en Dimmu Borgir. Nou voor de liefhebbers. oeh oeh oeh, En er is ook nog nieuws want het uh, voor de metal liefhebbers, ja het programma gaat verhuizen. Ja. Ja, we gaan van de dinsdagavond 8 uh, uur. Gaan we naar de donderdagavond om 10 uur. uur. Ja, dat is al vanwege het vele aantal raadsvergaderingen dat op dinsdag. En ja, dan gaat het een beetje mis met de continuïteit van het programma. Ja. Maar nu gaan we eruit. Dus vanavond om acht uur, heavy metal. En uh, ik ben er morgen weer om 12 uh, uur samen met Ron. Dus dat wordt weer gezellig. Ja, en wat mij betreft uh, in ieder geval tot vanavond. En uh, anders, uh, tot ziens. Dag.